Het LOS Journaal. Door Alt Megens. Na een hele lichte opleving in april is het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw weggezakt. Vooral het vertrouwen in de eigen financiële situatie is sterk gedaald. Het heeft nog nooit eerder zo laag gestaan, meldt het CBS. Consumenten zijn voorzichtig met het doen van grote uitgaven. Economieredacteur André Meijnema. In de hoofden van de mensen is de lente weer voorbij. Er zijn de zorgen helemaal terug, want het katshuisoverleg is mislukt. Er komen nieuwe verkiezingen, een vijf partijenakkoord... met zware extra bezuinigingen die op komst zijn, die iedereen gaat voelen. Oplaaiende schuldencrisis in Europa, daar word je niet vrolijk van. En dus zakt het vertrouwen weg. En dat zal onze bestedingen drukken en ons spaarzamer maken. De NS heeft tientallen valse claims voor schadevergoeding binnengekregen... na treinongeluk vorige maand in Amsterdam. Zo hebben opmerkelijk veel mensen gemeld... dat ze bij het ongeluk hun iPad zijn kwijtgeraakt. Een team van de NS onderzoekt alle claims. Vaak gaat het om mensen die al eerder een valse claim hebben ingediend, zegt de NS. En er is dus een voorbeeld van iemand die uh, zich heeft laten vallen op een perron... en vervolgens daar bij NS een claim heeft ingediend. En die vrouw heeft zich nu weer aangemeld van ik heb ook in die trein gezeten. Nou, ja, en dat wordt allemaal natuurlijk grondig onderzocht. Maar er zijn mensen bij die uh, van dit soort situaties misbruik maken. Na de crash is een passagierslijst opgesteld. Bij het treinongeluk kwam een vrouw van 64 om het leven.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 het is moeilijk te controleren of er wel of niet iets daadwerkelijk retour is geweest. Meestal gaan die goederen en als ze daadwerkelijk retour zijn gekomen in de afvalput of nou, zo, dan wordt niet van vastgelegd. Je kan er geen goederenbeweging van opzetten. Dus het is een moeilijk te controleren fenomeen. De Russische president Poetin heeft enkele oud ministers tot presidentieel adviseur benoemd. Waarschijnlijk wint het Kremlin daardoor aan macht en invloed ten koste van het kabinet van premier met Vedef. Dat kabinet werd gisteren beëdigd. Poetin staat erom bekend zijn getrouwen te blijven steunen, ook al is er publiekelijk veel kritiek op hen. Zo heeft de ex-minister van Binnenlandse Zaken een hoge post gekregen bij de Presidentiële Veiligheidsraad, een invloedrijk adviesorgaan. Als minister lag hij onder vuur, onder meer vanwege het brute optreden van de politie en een aantal schandalen. Het weer vanochtend droog en vrij zonnig, vanmiddag ontstaan er stapelwolken en later misschien in het zuidoosten en oosten plaatselijk een onweersbui wordt 23 graden in het westen, 28 graden in het oosten van het land. In de kustgebieden is het iets koeler door wind van zee. ANB verkeersinformatie. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file tussen de afrit Markelo... en de afrit Lochem 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De A6, MLO, richting Buiden tussen Lelystad Noord en Almere Buiten Oost vijf. Ze zijn er bezig met technisch onderzoek. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is nog dicht... En de A8 Zandam richting Amsterdam voorknopend Hoenplein, drie kilometer. Door een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht.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 Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op Doorleverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. Dit is Radio 1. KRO. Morgen Nederland. Sven Kokkelman. Opheffen medicijnenvraagbaak voor zorgverleners is levensgevaarlijk. Op strafschoppen kun je wel degelijk trainen. Waarom doen ze dat dan niet? Moeten de door droogte getroffen Ethiopiërs de hand ophouden of de eigen broek? Het is samenwerkingsverband tussen een donororganisatie, een lokale ontwikkelingsorganisatie en de mensen zelf. Ik ben één keer Sinterklaas geweest in mijn 30-jarige carrière en dat was op de ambassade voor de Nederlandse kinderen. En het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De apothekersorganisatie KNMP maakt zich grote zorgen omdat een speciale medicijnenvraagbaak voor zorgverleners, artsen en andere zorgverleners, dreigt te worden wegbezuinigd. Dit kan betekenen dat kinderen in de toekomst de verkeerde medicijnen krijgen of de verkeerde dosering. Ruud Dessing, bestuurslid bij KNMP. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, hoe uh, werkt die medicijnvraagbaak precies? Uh, die is uh, toegankelijk voor iedereen. Uh, u kunt naar uh, het internet gaan, uh, www.kinderformularium. Ja. En dan is hij dus te raadplegen voor professionals en voor uh, ouders. Uh, iedereen die daar uh, behoefte aan heeft. Maar als mijn kinderen medicijn nodig hebben, dan ga ik naar de dokter. En die dokter die geeft hem een uh, dosering. Die schrijft een dosering voor. De apotheker plakt dat vervolgens op het potje ja. met medicijnen. Ja, dat klopt. Uh, de dokter kan als hij uh, uh, denkt: van nou, ik wil toch eens even kijken wat voor dosering nodig, zijn, uh, nodig is kan die uh, ook op die site kijken en de apotheker die zal het zeker doen met andere woorden het is een vrij belangrijk ding die medicijnen maken ja dat vinden wij ook uh, vandaar dat wij de noodklok uh, luiden want wat gebeurt er als die wordt afgeschaft nou dan uh, krijg je dat uh, mensen weer een beetje op zijn houtje touwtje de dosering gaan vaststellen en zeggen van goh een kind van twee jaar uh, dat krijgt een uh, kwart van de volwassenen dosering en iemand van acht jaar de helft maar. Het is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek dat dat uh, enorm onnauwkeurig is... en dat er grote verschillen zitten tussen de verschillende medicijnen... Ja. en ook uh, afhankelijk van de ziekte die kinderen hebben. Ja, met andere woorden, als je dat ding afschaft of wegbezuinigt of sluit... dan kan dat leiden tot... Ja, dan krijg je missers, uh, uh, onnodige ziektegevallen, uh, vergiftigingen... En mogelijk helemaal fatale gevolgen. En uh, weet u wat het grote probleem is, meneer Kokkelman? Dat dat vaak uh, in eerste instantie niet zichtbaar is, maar mogelijk pas op lange termijn. En dan ben je dus echt van de regen in de drup. Ja, u stelt dat de, die uh, vraagbaarheid te worden wegbezuinigd door overheid, ziekenhuis en zorgverzekeraars. Ja. Die zouden niet meer willen betalen. Uh, maar de zorgverzekeraars zeggen dat duidelijk is afgesproken dat alleen de start van de site zou worden betaald. Terwijl die site nu al ruim vier jaar bestaat. Ja, dus uh, het ontwikkelen, dat is samen met het Erasmus Universiteit en het Sofia Ziekenhuis uh, in uh, Rotterdam gebeurd. Uh, uh, dus uh, daar zit een expertwerkgroep waar ook uh, kinderartsen in zitten. Uh, en uh, toen die helemaal klaar was, dat werk is uh, vier jaar geleden begonnen. Met uh, behulp van subsidies inderdaad van zorgverzekeraars Nederland. Ja, 1,3 miljoen hè? Ja, en van uh, VWS. Ja. Ja, toen was het zo. Nu moeten we dus structureel geld zoeken... om hem voor een, ja, in onze ogen beperkt bedrag in de lucht te houden en bij te houden. Want wat het uh, meest uh, gevaarlijke is, is als hij niet meer bijgehouden zou worden. Want uh, die informatie veroudert dan. Ja. En uh, de enige keuze die je dan hebt, is uh, de site op zwart te laten gaan. Ja. Nou kost die site 2 ton per jaar. 200.000 euro. Ja. Kunt u dat dan niet met alle apothekers en artsen samen een beetje bijpassen? Uh, meneer Kokkelman, kijk, weet u... Ja, uh, alle apothekers en uh, alle ziekenhuizen en alle artsen in Nederland... die uh, krijgen hun geld of declareren hun geld uiteindelijk maar bij één instantie... en dat zijn de zorgverzekeraars. Uh, wij, wij denken dat zo'n kinderformularium een publiek goed is. Niet iets wat je in de markt moet zetten en zeggen... ja, ja wie wil er wat aan betalen en wie niet. Uh, het is nu ook toegankelijk voor iedereen, ook voor u. Ja. En dat willen we graag zo houden. Dus we zien het als een publiek goed. Goed. Ja. En vandaar dat we zeggen tegen de zorgverzekeraars die ook de publieke zaak moeten dienen, ja. zorg nou dat het in de lucht blijft. Maar goed, die zorgverzekeraars zeggen, we hebben dit nou vier jaar gedaan, 1,3 miljoen euro gekost, uh, het kost twee ton per jaar, nu zijn jullie aanzet. En ja. u kunt toch al wel ergens met z'n allen een beetje geld bij me, opzij leggen, zodat u die twee ton bij elkaar kunt brengen, of niet? <laughs> uh... U bent niet armlastig, toch? Uh, nou, niet... ik, uh, ja, ik wil niet zeggen dat uh, de apothekers het niet uh, buitengewoon zwaar hebben. En uh, kijk, uh, u weet ook, de huisartsen, uh, de kinderartsen, de ziekenhuizen, iedereen zit op dit moment uh, met behoorlijke budgettaire klemmen. En uh, dat wordt alleen nog maar meer. Dus wat dat betreft uh, zien wij gewoon uh, het formularium als een belangrijke veiligheidsstructuur, wat een publiek goed is en... Ja. Uh, ja, dat, uh, dat moet gehoed worden en betaald worden door de zorgverzekeraars. Ja, en als zij dat nou niet doen, dan gaat het ding dicht. Ja, dat is dan buitengewoon spijtig. Uh, ja. En wij denken dat dat dus ook heel erg onverstandig is om dat ja. te doen. Dat hebt u uitgelegd. Ruud Tessing, bestuurslid bij KNMP, de apothekersorganisatie. Ik dank u zeer.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 Na zonneschijn komt regen. Het was de eerste droogte in 60 jaar. Toch kenden we de beelden uit de hoorn van Afrika al. We zagen weer mensen die blijkbaar niet in staat waren zichzelf te redden. Maar is dat de hele werkelijkheid? Is er ook sprake van eigen initiatief en vooruitgang? Op zoek naar antwoorden reist Egbert Herms deze week door het zuiden van Ethiopië. Dat is, dat is interessant. Je ziet hier een lammetje van wat. Nou, jij, jij bent misschien beter nee. dan ik. dag of drie, drie, vier oud? Ja, ouder niet. Die is vandaag geboren misschien wel. Ja, vandaag, ja. Huh? Ik denk dat hij net geboren is. Maar dat is een belangrijk teken. Hè? Als, de, als de kalven en de, en, de, en de lammetjes geboren gaan worden... dat betekent dat de, de moeders melk gaan produceren. Dus dat is ten goede van uh, nou ja, de kinderen zoals hier... voor hun, uh, voor hun voeding. Ja. ja. Wel goed teken. Twee jongetjes, ik schat zes en vier, kijken ons met grote ogen aan. Versleten, rommelige kleren, blote voeten, vuil kort kruishaar, maar verder gezond en zeker niet mager en ondervoet. Het is ook niet niks. In een dorpje met leme huisjes en hutten in het uiterste zuiden van Ethiopië... staan ineens maar liefst vier landcruisers. Gasten van de lokale organisatie Akkoord En Ton Haverkort. Voor de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie heet Mensen in Nood. Coördinator in Oeganda, Kenia en Ethiopië. En om ons heen? Geen dor en droog landschap. Nee, het is groen. Je loopt hier door Rijn, je ziet alles dat mals en groen is. En vers en nat. En, uh, en je denkt dus: nou, wat kan hier aan de hand zijn? Maar ja, waar we het gisteren ook over hadden: mensen eten geen gras. Het zijn de beesten die gras eten. En die moeten dus weer tot productie over kunnen gaan. En het duurt eventjes voor die dus lammen en kalven krijgen en weer melk gaan produceren. Want dat is dus het voornaamste voedsel wat ze gebruiken, de zuivelproducten van het vee. Dat heeft nog tijd nodig voordat we werkelijk hersteld zijn van de droogteperiode die achter ons ligt. Maar ja, nu zien we net die lammetjes, dus daar ben ik wel blij mee. Want dat betekent dat, uh, dat de productie al op gang begint te komen. Die productie van de traditionele veehouders... die met hun kudde van schapen, geiten en koeien al eeuwenlang proberen... in deze weerpastige omgeving een in inkomen bij elkaar te scharrelen... die productie is door de terugkerende droogte dus erg kwetsbaar. Daarom zijn alternatieve en meer stabiele inkomstenbronnen zeer welkom. En in dit dorp hebben ze die gevonden. Ik kijk hier eventjes naar een hele diepe krater. Die schijnt uh, twee kilometer diep te zijn. En je ziet het kratermeertje aan de bodem. En je ziet wat witte plekken eromheen. En dat is dus uh, zoutwinning. Dus het is zoutwater, dat kratermeertje daar beneden? Ja. En natuurlijk hebben we veel water verdampt, dus er blijft schild over aan de, aan de kant. Dat uh, wordt bij elkaar ge, geveegd. En dat wordt weer verhandeld. Ja. Dit ja. ja. is het de zot, hè? Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja Oké. Okay. In ja, ja. een klein wat hutje dat, uh, ja, ja. liggen allemaal zakken? Ja, ja. ja. ...met het zout wat ze uit de mijn hier beneden hebben gehaald, uit, die, uit die, dat kratermeer. En waar is het going? Who is, who is trading in this? Committee. What's Is It's Is corporate. It's good business, sold. Yeah. Good business. 1.000 euro. 300.000 En als je het omrekent, dat is... Even snel. <laughs> <Twelve>, 12.000 <laughs> 12, 12 euro, hè? Hier weer, je. ja. So you are going to donor for over our our De mannen in het hutje waar het zout heeft opgeslagen lachen beleefd. Natuurlijk maakt de Westerse bezoeker een grapje en kunnen zij op dit moment met hun drie jaar geleden opgerichte coöperatie van 80 leden niet alle Westerse ontwikkelingssteun vervangen. Maar op de lange termijn is dit wel de oplossing, legt Tom Havenkort een dag later uit. En de overheid is er erg hard mee bezig en uh, heeft als doel een economische ontwikkeling die boven de 10% uitkomt. Op het ogenblik halen ze dat. Het is natuurlijk wel zo waar economisch hard gegroeid wordt. Kan niet iedereen even hard meegroeien. En wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent in de praktijk dat er wel veel geëxporteerd wordt. Er worden investeerders voor, uh, voor uitgenodigd om het land daarvoor te gebruiken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat, uh, dat niet iedereen daar onmiddellijk aan mee kan doen of aan mee kan profiteren. En ik denk dat het daarom juist belangrijk is om te kijken of organisaties als wij iets bij kunnen dragen. Om juist ervoor te zorgen dat die mensen ook in de, in de maalstroom mee kunnen gaan. In dit gebied hebben we gezien, veeteelt is het belangrijkste uh, middel van bestaan hier. Uh, is er een manier om nauwer aan te sluiten bij de nationale vee-economie? Uh, vee wordt veel geëxporteerd, vleesproducten worden veel geëxporteerd, leerproducten worden veel geëxporteerd. Dus als, als de mensen hier uh, consistentere en meer betrouwbare leveranciers van dat product zouden kunnen worden, dan zouden ze beter aan kunnen sluiten bij zo'n nationale economie. Het is belangrijk he, dat dit soort plaatsen toch beter bereikbaar worden. De overheid investeert op het ogenblik heel erg veel in het aanleggen van wegen. En daarmee ontsluiten ze een hoop gebieden. En dat maakt de toegang voor handel natuurlijk een stuk beter. Maar Nu klagen mensen ook, dat hoorden we gisteren ook. Ja, ze zeggen asfalt kun je niet eten. Waarom uh, bouwt de regering wegen en helpt die ons niet meer? Nee, precies, maar ze zullen daarmee wel uh, makkelijker naar de markt kunnen en hun vee weg kunnen brengen. En een, en een vrachtwagen kunnen huren. om bijvoorbeeld sapen hun schapen op te zetten en naar de volgende marktplaats te brengen. Dus uh, nee, het asfalt zullen ze niet eten, maar ik profijt ervan wel, denk ik. Morgen in na zonneschijn komt regen, de stille kracht waar Afrika op draait. Vonden die vrouwen komen we er niet? Zij weten wat het betekent. Zij, zij zijn degene die de gevolgen van een droogteperiode het, het sterkst ondervinden. De vrouwen dus. Van Afrika morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen goedenmorgennederland.nl Straks, Arjen Robbe opgelet. Op strafschoppen kun je wel degelijk trainen. Maar eerst het ochtendumeur van Tonkas. Hebben de Duitsers betere voetballers dan wij? Nee, dat hebben ze bij lange na niet. Op papier zouden wij een briljant nationaal voetbalelftal moeten kunnen samenstellen. Maar op het veld lijkt het gek genoeg meestal op het seniorenteam van Liechtenstein. Dat komt omdat bij kennis de opvatting heerst dat we achterin ervaring nodig hebben. Maar die vlieger gaat natuurlijk alleen op als die zogenaamde ervaren achterhoede toevallig ook nog kan voetballen. Anders kun je mij er ook wel neerzetten. En daar zit zo'n beetje het probleem. Dat onze verdediging en een deel van het middenveld misschien niet staan op een golfbaan... maar dat het voetbal technisch en tactisch tamelijke koekenbakkers zijn... met de opbouwende kwaliteiten van een pensioenfonds. Wat je kenners ook veel hoort zeggen is dat bepaalde spelers niet naast elkaar kunnen staan... waardoor je van de tien talenten per saldo meestal vijf op de bank ziet zitten. De rest moet dan worden aangevuld met B-garnituur. Allemaal nog geen ramp als we dit konden zien als experimenteel onderdeel van een oefencampagne. Punt is alleen dat ik geen experiment heb gezien tijdens al die oefenduels. Het resultaat hiervan zitten we nu al een paar jaar bij weg te doezelen. Ook als ik de pas bekend geworden selectie bekijk... tel ik zo even zes namen die al een tijdje vaste waarden zijn... maar wat mij betreft rijp voor de trainer-coachopleiding. Mijn ongevraagd advies zou zijn... stel de beste spelers op. Ik weet het, dit klinkt totaal belachelijk. Maar aan de andere kant, nou loopt het ook voor geen meter, dus veel te verliezen is er niet. Van mijn part zet je van Persie links en Huntelaar rechtsbek. Als je iedereen maar opstelt. Ook de nieuwe talentjes. En het hele Swicky in een vrije rol. Na nou vooruit, enigszins in zones dan. En de keeper mag wel blijven staan. Laten we zo nou eens tegen Bayern München gaan oefenen voor de Gein. Met Samba-voetbal. Dan hebben we in ieder geval het verschil bepaald tussen een voetballend elftal en een soort Chelsea dat met 190 minuten anti-voetbal tevreden is. Je moet het alleen even durven. Daarom ligt het antwoord op de vraag waarom de Duitsers beter zijn bij de coaches. Lekker hè, dat we ons hier de komende weken weer druk over kunnen maken. Toch <totstukend> was dat morgen, het ochtendhumeur van Koos Postema.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 Charles Aznavour met J.V. Paris. Het is 6 minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Nederlandse voetballers zijn hard als het gaat om het nemen van strafschoppen. Zo bleek ook het afgelopen weekend weer eens toen Arjen Robben... nadat hij eerst het kampioenschap had verknald tegen Dortmund... met een gemiste strafschop opnieuw faalde tegen Chelsea. Jorie Vergaus, penalty-specialist, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ze leren het ook nooit, hè? Want anders zou het niet meer zo vaak worden gebeld door iedereen en uh, alles en nog wat. Want het uh, blijft uh, na al die jaren toch heel erg moeilijk met die Nederlandse voetballers. Dus u bent blij met ze, want er hebt u nog een beetje aanspraak? Precies, zo gaat het. Ja, <laughs> het is erg drukker de afgelopen dagen geweest. Ja. Ja. Ja. Maar goed, de vraag is hoe kan het? Want we weten toch al, uh, op zijn minst sinds het midden van de jaren negentig... dat er allemaal studies zijn verschenen, dat je erop kunt trainen... Uh, en dat er wel degelijk een soort van techniek en logica achter zit. En dat het dus niet op goed gelu uh, geluk, maar richting dat doeltrappen is. Ja, dat, dat weten we inderdaad al heel lang. En uh, als je kijkt naar uh, bepaalde landen zoals de Duitsers, die hebben al sinds de jaren 50 onderzoek daarna gedaan. Dus het is allemaal helemaal bekend. Maar ja, wetenschap en voetbal, dat gaat slecht samen. Um, Komt dat? De nou, de voetballers zijn toch echt meer van uh, ja, het geloof in bepaalde dingen. Ze geloven dat je er niet op kan trainen. Ze hebben een hekel aan strafschoppenseries. Ze vinden het aan loterij. Ja, en dan krijg je al heel snel hele grote groepen... Uh, oudspelers en trainers die dat echt geloven tot in de tot in hun haar zaten ja en dan gaat er ook meer op trainen en dan dan heb je ook altijd gelijk hè. Want als je dan verlies zegt, ja er is ook een loterij. Ja, maar dus goed. het is heel het is heel droogtig, maar er zijn bepaalde landen die daar erg sterk in zijn. Ja, de Duitsers bijvoorbeeld. Ja, omdat die dus, uh, daar zit een hele duidelijke logica in. Um, in 1976 hebben ze een Europese uh, finale verloren tegen de Tsjechen door de strafschop te missen. En sindsdien hebben ze zich daar enorm op gericht. Uh, ja. hebben ze, ze hebben daarna nog maar één strafschop gemist van alle strafschoppen in grote internationale toernooien. Maar wanneer we gaan, nou hebben ze dus daar in Duitsland goed getraind. Daar kennen ze dus de logica. En dan ja. laten ze een Nederlander twee keer missen bij een Duitse club. Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar kijk, Robin heeft natuurlijk een enorm zelfvertrouwen. Die zegt, laat mij dat maar even doen. Je ziet dat bij veel grote spelers. Hè. We hebben dat de afgelopen weken gezien bij Ronaldo. We hebben het gezien bij Messi. Die hebben zeg maar een te groot zelfvertrouwen. Ja. Dat kan dus ook. Ja. Uh, bij strafschoppen heb je een soort een gemiddelde stress nodig. Niet te veel. Want als je te veel stress hebt, dan ga je dysfunctioneren. Dat zagen we eigenlijk bij Schweinsteiger heel toevallig bij deze strafschoppen serie. Je kan ook... Uh, te weinig stress hebben, dat zagen we in het verleden bijvoorbeeld bij Zeedorf... Ja. of bij Kluivert, uh, die waren zo zelfverzekerd dat ze het gingen sporen... dat het zo'n makkelijke taak was. Dus ja, die, die dachten, nou hoef ik niet op te trainen. Ja. Dat zag je eigenlijk dit keer ook bij Robben. Ja, en nou is de vraag, met het EK in het vooruitzicht... gaan ze er iets van leren en gaat het Nederlands elftal er nou wel of niet op trainen? Nou, ik heb een beetje hoop, en dat komt ook omdat het Nederlands elftal... onder 17 onlangs heeft gewonnen na strafschoppen van de Duitsers... Een uitstekende strafschoppen, zowel van de Duitsers als de Nederlanders. Fijn gescoord op vijf. En ja, dat was een jonge trainer van de KNVB, 41 jaar, die, die heeft gezegd: ja, we hebben er gewoon op getraind. Dus het, het zit inmiddels wel een beetje in de Nederlandse haarvaten. Ik weet ook dat Van Marwijk in 2010 op het allerlaatste moment nog hulp heeft gezocht bij een Spaanse wetenschapper. Ja. Die ook over uh, strafschoppen heeft gepubliceerd. Uh, vlak voor de finale tegen de Spanjaarden. Nou, dat is uh, niet nodig geweest. Maar het geeft wel aan dat trainers die zeggen dat je er niet op kan trainen... dat dat inmiddels uh, verleden tijd is. En Van Marwijk behoort dus niet tot dat kamp. Nou, ik denk dat hij nog een beetje... Uh, ja, hij schroomt. Uh, hij vindt het eigenlijk wel vervelend om te moeten toegeven. Hij zal het ook niet uh, snel doen. Maar ik neem aan dat uh, niet de bewijzen zodanig zijn... dat ja. hij uh, voor de EK echt wel gaat trainen. Maar het mag van mij morgen al beginnen, hoor. Zeg, en dan heb je zo'n voetballer van 10 miljoen per jaar... En die moet dan even een paar dagen vrij om mentaal weer een beetje bij te komen. Ja, nou dat op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Nou, maar um, hij, hij had het zich kunnen uh, makkelijker kunnen maken door heel af en toe eens op een strafschop te trainen. Ja. Uh, dat, uh, hey, ik, ik neem me een voorbeeld Voppen aan, die moet um, uh, Ruud van Musterroo één strafschop na elke training nemen. En er zat een hele goede logica achter. Bij de strafschop ja. krijg je namelijk ook maar één kans om te scoren. Um, in de tijd dat Van Nistelrooy uh, bij Heerenveen speelde, miste hij nooit een strafschop. En dat was te danken aan die training van Volker de Haan. Yes. Toen ging hij naar PSV, toen werkte dat nog een beetje door, toen ging het ook nog goed. Maar toen hij dus verder ging naar Manchester United en uh, Real Madrid, toen ging hij steeds vaker strafschop missen omdat hij er niet meer op trainde. Ja. En um, ja, dat is dus eigenlijk de, de, de crux. Altijd blijven trainen op die 1-2 versies, dan gaat het gewoon goed. En, en een speler die mist, ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat Rob er even doorheen zat. Ja. Ik kan alleen maar hopen dat hij nu uh, eindelijk het besef heeft dat een strafschop wat anders is dan vanaf 30 meter een bal in de kruising schieten. Er zijn andere uh, voorwaarden voor, andere technieken voor. En nu is het uh, zaak zijn eigen ego even opzij te zetten en gewoon te accepteren dat je erop kan trainen. Ja, is dat niet het grote probleem tot slot? Ja, dat is absoluut het grote probleem. Vooral in Nederland, we weigeren leren van de fouten uit ons verleden. Ja. Uh, qua voetbal, de, de strafschoppen missen, cetera. Het scheelt 30% qua score met bijvoorbeeld de Duitsers. Ja, ja En als je dat dus weigert toe te geven, dan blijft het zo doorgaan. Goed. En dan blijf ik op de radio komen met mijn verhaal, totdat ze het wel doen. Nou, we hebben vast nog wel contact, denk ik. Jeroen van <laughs> ja. Vergaal, penalty specialist. Ik dank u ja. zeer. Einde van deze uitzending, dames en heren. Want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op KRO.nl. En u kunt ook twitteren: GMNL Radio. Prem heeft het goed bekeken als uh, penalty specialist. Want die staat in het Amsterdamse bos lekker buiten met zijn bus. Goedemorgen. <laughs> Ja, ik hoorde je vanochtend met Lara die dan uh, naar buiten moest. En toen dacht ik, ja, we kunnen liefst buiten staan. vandaag, het is zo'n warme dag. En wat doen wij Nederlanders dan? We gaan massaal naar buiten. Maar het grappige is dat, uh, ja, het zo net uh, de, door had gehad over de, het consumentenvertrouwen die historisch laag is. En dan klagen allerlei mensen. Maar Prim, hoe kan ik naar buiten gaan en genieten? Want ik heb geen geld. Nou, ik heb mevrouw Marika Henselmans in de bus. En die weet alles over hoe je goedkoop kan uitgaan. En we gaan proberen om met onze luisteraars gewoon tips te geven. Hoe iedereen toch kan genieten van dit prachtig mooie land, ondanks uh, het feit dat u misschien minder geld te besteden heeft. Maar na de warme, aangename stem van Door Admirers komt u helemaal in de zonnige bui. Radio 1, het NOS Journaal. Vanaf Cape Canaveral in Florida is het Dragon Ruimteveer gelanceerd. Het is de allereerste commerciële vlucht naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord van het vrachtschip zijn onder meer uh, voedsel, water, laptops en spullen voor experimenten. André Kuipers moet het vrachtschip zaterdag veilig binnenloodsen. De lancering van de Dragon mislukte zaterdag, afgelopen zaterdag nog. Er waren toen problemen met een van de motoren. Na een hele lichte opleving in april is het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw weggezakt. Vooral het vertrouwen in de eigen financiële situatie is sterk gedaald. Het heeft nog nooit eerder zo laag gestaan, meldt het CBS. De nieuwe verkiezingen, het vijfpartijenakkoord met forse extra bezuinigingen... en de oplaaiende schuldencrisis in Europa... ondermijnen het vertrouwen van mensen in de economie. En de Elleboogkerk in het centrum van Amersfoort heeft zijn spits terug. Ook de haan wordt teruggeplaatst. De kerk met het daarin gevestigde Armando Museum brandde vijf jaar geleden helemaal af. Met de plaatsing van de spits is de laatste fase van de herbouw begonnen. In oktober moet het karwei in Amersfoort helemaal klaar zijn. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Op de a 6 Emmeloord richting Muiden staat nog file bij Lelystad 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. En de A8-Zaandam richting Amsterdam. Bij Knoop en Koenplein 3 kilometer na een ongeluk. Maar ook daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. Het is prachtig weer. Dat houdt aan tot na Pinksteren. En wat doen wij Nederlanders dan? Juist ja, we gaan massaal erop uit. Het viel me ook op dat veel mensen aan het klagen zijn. U hoorde het zo net van Dorald Begens. Vandaag kwam het CBS met het consumentenvertrouwen. En die is historisch laag. Dus geven wij geen geld uit. Maar we willen wel genieten, maar zo goedkoop mogelijk. En dan hoor je mensen, door de recessie hebben we geen geld. Hoe moeten we dan in hemelsnaam met de kinderen iets leuks doen? Luisteraars, ik ben verbaasd. Hoe kan het dat we zo denken? Om te genieten van het mooie weer heb je echt niet veel geld nodig. Sterker nog, voor weinig tot geen geld kunt u een prachtige dag in Nederland beleven. Vandaag staat primetime helemaal in het teken van genieten van het mooie weer zo goedkoop mogelijk. Mijn gast Marika Henselmans zal daar heel veel over vertellen, maar u kunt helpen. Heeft u tips, en aanwijzingen hoe we goedkoper op uit kunnen? Bel me 0800 1121, mail naar primtimeapenstart.nl en de tweets kunnen naar Primtime Radio 1. Live vanuit het Amsterdamse Bos in Amstelveen, welkom bij Primtime. Luisteraars, even een paar huishoudelijke mededelingen. We dachten heel slim te zijn en in het bos te staan. Maar het kan dus dat halverweken er iets misgaat met de verbindingen. En dan moeten we overschakelen op een back -up -lijn, Dat vertel ik u wel. En het kan dat telefoontjes wat moeilijk doorkomen. Omdat het bereik van de telefoon soms één streepje heeft. En soms twee streepjes. En ik dacht, ik ga lekker buiten staan en praten met opstanders. Maar loop lopen alleen maar grote honden hier rond. Dus we, we moeten het echt hebben van u, mevrouw Marike Henselmans. Um, uh, kan je gewoon... Van de kiet af aan, twee tips hoe je goedkoop lekker van de zon kan genieten met dit weer. Nou, om te beginnen, zoek het dichtbij. Mensen komen uit de hele wereld naar Nederland om uh, te kijken naar de molens, de klompen, uh, de grachten. En wij wonen om de hoek en hebben het nog nooit gedaan, zijn er nog nooit geweest. Kijk eens in je eigen woonplaats, een groot deel van de kosten van uitstapjes zijn de reiskosten. En parkeerkosten vooral. Reizen en, uh, met, en, met en die, parkeren. Uh, uitbuiters in Amsterdam en die andere gemeentes... die je helemaal koud plukken alleen maar voor een uurtje parkeren. Ja, dat is niet alleen in Amsterdam. Ja. Hè? Dat is echt uh, zo, bij het strand bijvoorbeeld ja. ook. Hè? Dan wil je naar het strand en dan denk je... het strand kost niks. Nee, het parkeren. Hè? 4 euro per uur. Uh, precies. Dus zoek het dichtbij. Dat is echt uh, een Zaanse schans. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. Het is gratis, hè? Ben je er ooit geweest? Uh, heel lang geleden met de kinderen toen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar ik, ik merk ook bij mezelf, je wordt lui. Je gaat niet echt, je, je springt in die auto en je gaat naar wat je denkt dat er is. Ja, en je wordt lui en je laat je vermaken. Je, je bent een beetje hersenspoeld van... je moet minstens in een achtbaan zes keer over de kop en binnenste buiten en een diner en vijf ijsjes. En dan is het pas leuk, terwijl uh, een speurtocht, een wandeling in het bos, uh, een barbecue in je eigen tuin... een Franse week kan je ook in je eigen huis organiseren... en dan gaan we Frans eten en we gaan... En stokbrood is goedkoop. Uh, precies, afbakbroodjes kost bijna ah, niks. U, u, u praat over barbecues, wat leuk is, luisteraars. Ik heb mijn slager en dan valt het me altijd op... Goedemorgen Nico Hees. Ja, Goeie Prem. Van Slagerij, Nico, te Amsterdam, Zuidoost. Lu luister, als het is bij Slagerij, en dan ga ik, Nico, als het weer zo warm is, halen ja. Slagers dan extra vlees in huis? Ja, ze hadden veel vlees in huis en dus ze pakken ook goed uit natuurlijk. Ze, in principe proberen ze altijd uh, alles zo kant en klaar mogelijk te maken voor, uh, voor de mensen. Dus Net wat die mevrouw al zegt, ga, ga, je hoeft niet ver te zoeken, ga lekker in het park zitten. Kleine barbecue erbij, alles is al gemarineerd. En, weet je, dan heb je een perfecte dag voor weinig geld in principe. Maar Nico, uh, zeg maar, nu uh, de pinksteren komen eraan, merk je ook gewoon in je omzet dat mensen meer vlees kopen gisteren en vandaag? Meteen. Meteen. Dat heeft twee redenen. Het vakantiegeld is natuurlijk al binnen, oh, deze ja. week ongeveer. Ja. Het is prachtig weer. De Pinkster komt er aan, dus de kinderen hebben nog een weekje vakantie. De mensen hebben zeker twee dagen of drie dagen nog vrij. Ja joh, de mensen trekken er gewoon op uit. Ondanks de recessie, ze hebben er gewoon zin in. De recessie vergeet je met dit weer. Maar is, is het dan zo dat mensen... Is het alleen in Amsterdam zo, of is het ook in Friesland en Assen en Drenthe zo? Ja, bij mijn collega's is het precies hetzelfde. Alleen het is natuurlijk in mindere mate, het is natuurlijk niet zo, niet zo bevolkt als hier, en hier is het natuurlijk het stadsgevoel, maar zelfs mensen gaan hier in de Bijlmerpark zitten joh, dat is vreselijk mooi opgeknapt. Mensen zitten er gewoon lekker te barbecuetjes, met vier tot vuur met de erbij. En als je ziet, het, het breidt zich uit, er komen zo 20, 30 man bij, maar over het hele land is het gewoon zo. De trend is gewoon barbecuen nu, allemaal naar buiten. En hoe, het zijt bij jou, is het barbecue vlees in de aanbieding? Ja, wij hebben, ja, ja, dat keer wat zeg je wel zeggen, ja, wij hebben, bij ons is het, uh, uh, ja, eigenlijk alles wat met barbecue te maken heeft, hebben we in de aanbieding. Een kilo is schoudercarbonade, het, uh, wat betaal ik ervoor? En nu momenteel 4,99 per kilo, heb je 7 plakjes en uh, ja, wat heb je een keer met 7 mensen eten. En speerrips? Speerrips zijn uh, 3 kilo 11 euro. 3 dus ja, kilo 11 euro? Vlees, ja, joh. En is dat het, gemarineerd? Het is dat gemarineerd of moet je hem nog zelf marineren? Nou, het is, het, is, uh, het is niet gemarineerd, maar het is een klein potje erbij kopen die we dan hebben. Dat wij hebben eigenlijk alleen maar Surinaamse producten. En ja, goed, voor de mensen is het best wel een leuk uh, ding om een keer Surinaamse te gaan barbecueën in plaats van de standaard. En, en kippenboten. Kipperbouten, dit is eigenlijk standaard bij ons. Het is, uh, we hebben 10 kilo in de reclame voor 14,99. Ja, oh. dan kun je met 10 band van En Zo moet je het een beetje zien. Dus er zit ook voor niet duur te maken of hè? Absoluut niet. Oké, okay, Nico uh, heet van Slagerij. Nico je slagerij, dankjewel. En uh, uh, nou, goede zaken dan. Ja, dankjewel. Goed, veel plezier met je programma. En je staat lekker buiten, dus perfect, hè? Mevrouw Henselmans, u heeft ja. een, wat is uw laatste, de titel van uw laatste boekje? Uh, Vrolijk besparen. Dat ja. is net uit. En, uh, wat kost het boekje? Uh, dat kost 17,95. Uh -huh. En wat voor tips kreeg ik er dan uit? Nou, je ziet, er staat een huis op de voorkant. Ja. En. Uh, uh, vrolijk besparen in de schuur, in de huiskamer... in de keuken, in de badkamer, ook in de tuin. Ook... En u heeft ook weer vrolijk bespaard uh, bij het boekje... want uw kinderen uh, hebben de illustraties gemaakt. Ja, de, nee, nee die, die, die, dat is uh, kunstacademisch student... en die is gewoon professioneel betaald. Hoor. Oh, maar dat is uw zoon toevallig. Ja, ja, ja, ja, ja nou, het okay. is niet helemaal toevallig, mijn zoon. <laughs> maar u, u heeft ook beschreven bij de barbecue... hoe je ja, goed kan ja, barbecuen. barbecue. Uh, ja, uh, ik heb dan... Uh, dat je niet zo'n hele dure barbecue hoeft te kopen. Hè? Ja. Van, uh, je kan ook een paar stenen stapelen... en een rooster uit de oven erop leggen. Hè? Een bakplaat. Gewoon, gewoon zelf een vuurtje maken. Hè? Dan, uh, de mensen die beginnen dan met die dure barbecue op pootjes... gewoon zelf in elkaar maken. Mm. Um, en daar koop je dus goedkoop, zeg maar, voor 14 euro ja, heb je al... Ja, daar Goed... heb ik wel een kanttekening bij, want uh, je kan ook uh, vegetarisch... Uh, nee, je, mevrouw Aitseman, uh, vlees ja, uh, hoort erbij. Ja, oké, okay, maar ik zeg dat het kan. Oké, okay, dat is waar. Hè? En, een andere zoon als. van mij is vegetarisch... en dan krijg je toch ook weer een andere... dat is ook voordeliger, hè? Ah. Uh, uh, Kinderbarbecue, kinderfeestje is... Uh, afbakbroodjes oh ja. op, op een stok prikken. Oh ja. Ze laten roosteren boven een vuur. Zoals je vroeger met de marshmallow deed. In ja, ja. ja, inderdaad. En uh, dan zet je een pan knakworstjes. Nou, dat kost echt bijna niks. Op het vuur. En dan haal je dat broodje van die stok, dan prop je zo'n worstje in dat broodje, ja. met een beetje saus. Ja. En als je broodje in het vuur valt, dan krijg je strafpunten, en dan kan je een oh, uh, spell gezellig spelletje van maken. Nou, kin uh, kinderfeestje uh, buiten uh, voordelig. Oké, okay, we gaan zo verder met ja. de volgende. Goedemorgen, meneer Mineur. Goedemorgen, Prem. Meneer Muneur, u belt waarschijnlijk vanaf elkaar, kind. wilt u alsjeblieft er goed in praten, want de leden is een beetje slecht, maar Fatima zei dat u iets heel erg leuks had, dus ik luister. Ja, nou, ik ben helemaal voorstander van het fietsen. En uh, wat wij gedaan hebben, uh, is uh, tegen de kinderen zeggen van nou, we gaan van de zomer 1000 kilometer fietsen, totaal. En als die 1000 kilometer om zijn, dan krijgen jullie een heerlijke ijstaart. En uh, dus de kinderen zijn helemaal enthousiast om te gaan fietsen. En als we weinig tijd hebben, doen we 10 kilometer heen. Dan halen we misschien een klein ijsje, en dan 10 kilometer terug. als we veel tijd hebben, doen we 25 kilometer heen. Dan uh, halen we een ergens anders een ijsje, en dan weer 25 kilometer terug. Maar, maar, maar dus, u, u, u belt vanuit fietsen. de auto. Ik schat dat u een werkende persoon bent die nu op weg is bij, voor uw werk? Ja. En uh, dan is het zo mooi weer. Hebben die kinderen vandaag dan gezegd... ...pap, kom je vroeger thuis, dan gaan we gezellig iets doen. Of trekken die er uh, zelf op uit? Nee. Uh, meestal is het wel dat papa of mama wel uh, het verhaal een beetje moet aansturen. En vaak beperkt het zich tot de weekenden. Maar nu krijgen we mooi weer... En het kan best wel zo zijn dat we s'avonds er daar wel op, op pad gaan. En merkt u dat u nu ook beter oplet, want u zegt over dat fietsen. Ik neem aan dat het vooral gezond was. Of is het ook deels bezuiniging dat u zegt, nou, let, wees een beetje bewust met geld? Nou, bij ons is het eigenlijk met name ook de gezondheid. En het is gewoon een hele prettige en sportieve manier van tijdbesteding. Beter als achter de speltje, zal ik maar zeggen. Ja, dat is waar. Nou, waar bent u naartoe voor uw werk? Ja, ik ben op weg naar Drunen. Nou, Drunen is een prachtige plek in Brabant. Probeer daar even een uurtje de, het mooie weer mee te nemen. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ik dag, meneer, mag ik wat vragen? Ik zie u zo vrolijk langslopen. Het gaat erom hoe je zo goedkoop mogelijk kan genieten met, uh, met deze mooie dagen. Doet u dit vaker? Dat doen we drie keer per week, ja. En dan gaat u gewoon hardlopen. Hardlopen, ja. Met een groepje lopen we maandag, Nee, dinsdag, uh, vrijdag en zondag. En, en, en geeft u dan de afloop heel veel geld uit aan drinken... of zegt u nee een flesje water van huis uit mee? Nee, we zitten een hele kopje koffie te drinken. En dan gaan we weer aan het werk. En uh, denkt u erover na, als u erop uitgaat, nu met het mooie weer... om te zeggen, nou hoe kunnen we dat een beetje goedkoop doen... of zegt u, geld maakt niet uit? Nou, dit, dit is een kopje koffie, dus dat, uh, dat, dat lukt wel. Dus u combineert het feit dat u er veel beter dan mij uitziet... met een plattere buik... en u hebt dan ook een beetje genot buiten? Precies. Oké, okay, nou, dankjewel. Ik ga nog een dag mevrouw Michael wat vragen. We maken een uitzending over uh, hoe je zo goedkoop mogelijk op stap kan gaan. Dus uh, is dit nou voor uw gezondheid... of bent u gewoon lekker erop uit omdat het mooi weer is? Ik zeg tegen iedereen dat het voor mijn gezondheid is... maar de echte waarheid is dat dit gewoon hele lieve leuke mannen zijn... en dan is het gezellig en goedkoop. En als ik die zon zie, dan krijg ik vanzelf vitamine D, word ik vrolijk... en dan word je gelukkig. En gelukkig is voor mij een state of mind. Dus hoe kan je goedkoop gaan... Pak je spullen, je fiets, loop in de zon, beweeg. Dan heb je twee voor de prijs van één op z'n Hollands. Want je beweegt, het is gezond. En je hebt leuke mensen en je gaat, hoe je dat ding, endorfientjes aanmaken. Dan word je vanzelf gelukkig. Een spang op z'n Surinaams. Beweeg en zal dat je leuke mensen hebt als je lui bent. Want die haal je doorheen. Kijk, je wordt zelf al blij. Dat is waar, maar ik vind. u laat me zo lachen. Mevrouw Henselman, Zelf is dit een goed advies ja, mensen om je heen. Helemaal top. Uh, dat bewegen. Hè? Mensen, als ze moeten bewegen. dan beginnen ze vaak met een duur abonnement voor de sportschool. Dure ja. schoenen. duur dit, duur dat. Maar je, er staat je niks in de weg. Als je wil bewegen, dan ga, ga lopen. Weet je wel? Het is dus heel erg slim en goed. Oké, okay, ik kreeg van An van Huisreulen met bekenden. Dan heb je ook het gevoel van vakantie. Ja. Uh, John Coenrad zegt dat bij wat duur is. Hij betaalt 1,77 voor een kilo <laughs> kippenpoten. Direct van de slachterij in de stukken. Wat ja. wij vroeger deden. Ja. Toen ik minder geld. waardoor een groep mensen. En dan ga je bij de, bij de boerderij kopen. Dan koop je meteen 20, 30 kilo. Met een groep mensen. En dan bespaart het toch ook wel aanzienlijk. Ja, uh, ik, ik vind... Uh, ja, oké. Okay. Uh, mijn tips is altijd ook minder vlees. Het is gezonder, het is voordeliger, echt serieus. En het is beter voor het milieu. Goedemorgen, Rebecca. Ja, goedemorgen, Prim. Ik zit weer vol bewondering naar je te luisteren. En ik Dank kan je. het niet laten om te reageren. Wat lief. Uh, in de eerste plaats een boek van 1795 kopen om te bezuinigen... Lijkt me geen goede bezuiniging. Je haalt het er zo uit hoor. Echt. Je haalt nou, het er gegarandeerd uit. Maar 17, er zijn ook gratis bespaartips veel. voor mij elke dag op Twitter. Elke dag een gratis bespaartip op Marieke bespaart. Marike uh, bespaart? Die moet je gewoon volgen op Twitter. Te, en dan... Ja, elke dag een tip. Dus als je het boek niet wil kopen. Maar de mensen die het kopen, die zijn echt super enthousiast. Wat, was de, tweet, wat was de tweet vandaag voor besparen? Okay, uh, over het. het, maar... het uh, Wacht even Rebecca, wat was de tweet vandaag? Um, het ging over dat je aanslagen van de gemeentelijke belastingen ja. goed moet nakijken. Er zitten oh ja. vaak fouten in. Klopt. En dan reclameren Besparten. en. Uh... Oké, okay, dat is ook een heel goeie. goeie. Ja, Rebecca, ga door. Nou, wat wil je uit jij nog gaan Snip? Nou, waar ik me altijd over verbaas, is dat mensen nog altijd te veel uitgeven dan dat ze hebben. Als ik een tientje heb, kan ik niet meer dan 9 euro uitgeven. Want die 1 euro die moet je ja. gewoon altijd achter de hand houden. En dat is met alles zo. Ja. En let op aanbiedingen. En koop niet meer dat je nodig hebt. En als je erop uitgaat, nou, neem een kan met koffie mee en ga Overal zijn de banken. En die zijn betaald van onze belastinggelden. Maak daar gebruik van. Je hoeft niet per se op het terras te gaan zitten. En de natuur en alles is zo ontzettend mooi. En een broodje meenemen. En een kan met koffie. Nou, en dan geniet je evenveel. Rebecca, weet je wat grappig uh, is? Toen ik pas in Nederland kwam, was ik heel arm. En ik woonde in de buurt van het Oosterparkstraat. En wat ik dan deed is, ik kocht nooit cola op straat. Ik vond het te duur. Dus daar kocht ik van tevoren, uh, had ik gewoon water in zo'n flesje. Die zette ik in de ijskast dat die bijna bevroren werd. Een boek, lekker in het park. En je was, ik was de ene broodje pindakaas. Uh, uh, en dan was ik echt, uh, echt vijf, zes uur zoet. En, uh, toen, maar toen was ik ook slank en knap hoor, Rebecca. Toen, uh, toen ik eenmaal geld, ah, dat begon... Nog. <laughs> nee, toen geld begon te verdienen, kwam de bruine rum en de luiheid. Dus in die zin, je hebt helemaal gelijk. Leef naar je beursdraad is eigenlijk de beste tip. Dankjewel voor het bellen. Ik heb hier nog... Het valt me heel erg op mevrouw Henselmans. Ja. Fietsen, wandelen, zelf broodje en koffie meenemen. Ja. Uh, uh, uh, ik, daar Futureland Maasvlakte 2 gratis. Strand en echt gaaf om te strandjutten en ook nuttig kunstwerken maken met gevonden voorwerpen. Op Goeree over V kost het niets om te parkeren. Ik ga met man en kinderen dan eens naar het bos, dan weer naar het strand. Neem lekkers mee. Warm water met oplossoep, lekkere harde worstjes en chips. En wat denk je van bij Schiphol? kijken? geweldig. We hebben het al goed naar ons zin, dat zegt Diana. En luisteraars, ik doe het alleen omdat Joris Bengenfor, de directeur van Waarbeek in Hengelo, ontzettend slim is. En ik vind, als luisteraars zo slim zijn, hoi Prim, we hebben een klein pretparkje in Hengelo. Voor 9,95 hebben mensen een geweldige dag. Juist in deze tijden zouden mensen niet de hoge prijzen van de grote jongens moeten betalen, maar op zoek naar de mooie speelparken in de regio. Daar ben ik uh, ja. het echt mee eens. Er zijn he, die grote parken, dat is ook zo over de top. Je wordt gewoon, je wordt Het is ook soms te veel voor kleine kinderen. Ja. Kleine speeltuintjes. Dat. dat een jaarabonnement bij uh, Direct bij uh, Waarbeek in Hengelo Overijssel is <laughs> goedkoper als het dagje efteling. Nou, meneer Joris Bengvoort, het helpt wel om te mailen. U hebt uw gratis advertentie gehad. Goedemorgen, meneer Sloot. Ja, goedemorgen, hey, Ik zou eens een leuke tip geven. Ja. Als ik op de fiets wegga, hè. Ja. En ik woon in Den Haag. Ja. Da dan uh, ja, uh, hebben we het zuidenpark. Ja. En uh, waar zit, uh, da daar heb je nog een kinderboerderij. Ja. Nou. En als je nou uitgekoopt bent, er zijn genoeg winkelcentraans waar onze grootgut er zit. Ja. En, en, en daar kun je zo een beetje poepie. Ja, lekker gratis koffie. En toen is gratis. is gratis. Ja, en, en daar geniet je van, hè? Ja. op een bankje zitten. Jo, dat, dat heb ik net ook gedaan. Maar meneer ja. Sloot, als je dan die gratis koffie drinkt, voel je je niet verplicht om ook iets daar te kopen? Wel nee. Wel nee, wel zeg dus ik, joh, ik ik, ik, ik, nou, ik moet wat hebben, ik weet het niet meer. Oh ja. Hé, hey, maar, maar ja. meneer Sloot, dat is heel goed ja. van u. Nou, meneer Sloot, wat een top ja, maar, dat, ja. dat de haagenees mij... Maar ik heb één probleem, ik drink geen koffie, ik drink chocolademelk en thee. Ja, en maar die, met ja, een mooie is, is het dan hartstikke hè? gezellig. Ja, dat is wel waar, meneer Slootsen. En u klinkt ook ja. als een ontzettend vrolijk mens. Nou, geniet van de zon, mevrouw Hensemans. Uh, op internet zijn er ook heel veel tips, hè, als je gaat uitzoeken. Uh, absoluut. Je kan uh, googlen op uh, je woonplaats. Gratis uitstapje. die combinatie. Hè, dat je, of, of je provincie. Dan ja. heb je van alles. Ik heb ook een hele lijst... Met, met uh, gratis uitstapjes, musea. Uh, skategelegenheden, weet je wel. Het, het ver is dus gewoon een beetje investering. Maar als je een beetje investeert door even rustig te zitten op internet uit te zoeken. En als je geen ja. internet hebt, kan je bij de bibliotheek gratis. Ja. En, en je kijkt dan even, dan kan je dus een heleboel uitjes vinden. En leuk met kinderen. Ja. Uh, en ik heb nog uh, gebruikt die zomertijd ook om kinderen een paar dingen te uh, geld besparen dingen te leren. Een band plakken, een cursus, EHBO. Misschien kunnen ze jou leren hoe je met je mobiel moet omgaan of met je smartphone. Nee. Ja, dat weten zij weer beter. Een cursus uh, je kan was makkelijker buiten drogen in de zomer... met dit mooie weer in plaats van het in de droger te stoppen. Oh ja, bespaart ook weer geld. Ja, ja ga, ga eens door je huis van slaapzakken wassen... want die kunnen lekker drogen nu buiten. Oh ja. Gebruik ja, die warmte. Ik moet even luisteren. Dus ja. We hebben een vervelende mededeling. Het telefoon ligt plat. Dus u zult u massaal bellen en denken. Wat is er toch aan de hand? Het ligt niet aan Fatima. Maar het is gewoon dat de telefoon nu even geen bereik heeft. Dus, uh, Fatima probeert van alles om het op te lossen. Maar ja, uh, geen bereik is geen bereik. Ik kreeg van Nelke een heel leuke. Die zegt, koop een GPS systeem. Log in op geocatching.com. En zoek een route die voor welke leeftijd dan ook leuk is. Pas op, het is verslavend. Dus dat zou je op je mobiel kunnen komen. En ja, ik krijg hier, leuk. ik neem mensen een dagdeel of een hele dag mee met de wandeling. En dan stoppen we even en een snelle schets. Je leert beter kijken. Je doet iets wat je nooit doet. Echt bijzonder. De goedkoopste hobby. Heb je een groepje, dan kom ik naar je toe. En anders iedere vrijdag in Gorssel. Uh, Wandelschets.blogspot.com. <laughs> Luisteraars, dit wordt één grote reclame voor allerlei gratis activiteiten. Uh, yeah. Mevrouw Henselmans. U, yeah. als, kijk... Wat mij altijd verbaast is... Um, wat is er in ons zo veranderd... dat we niet meer kijken naar de tools die we hebben... om te zeggen, oké, okay, je kan gaan wandelen... Nou, dat in het weet park. ik heel goed. Dat is gewoon keihard de commercie... die ons, worst, die ons vertelt... het is pas leuk als het de deur is... Het is pas leuk als het heel veel heeft gekost. Ja. Dat gaat in je systeem zitten. Je, je, je krijgt dus het idee... Als het, als het gratis is, is het armoedig en niet leuk. En het is omgekeerd. Want die Haagse meneer die je net hoorde... Ja, net die zo was ook. zo blij. Ja. En als je dus speurt naar gratis mogelijkheden... Of, of het is creatief. Daarom heet het boek ook Vrolijk op Sparen. Dat is echt waar van... Die lol die je erin krijgt als dingen lukken voor weinig geld. Uh, ja, dat is met niks te vergelijken. Oké, okay, ik krijg hier ook van Sabine. Ga niet naar het circus, maar organiseer zelf een circus. Leuk. Maak kaartjes en deel die uit bij de superoffer. over hoeft een leuke act, hoeft niet spectaculair te zijn. Je hebt een leuke middag, deel zelf in de pauze popcorn en limonade uit. En ik heb een meneer, die ziet er zo vrolijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, uh, let u er nu ook op, want u ziet er... Heerlijk ontspannen uit. Moet u niet werken? Nou, ik ben net terug van vakantie. Dus, uh, Waar was u naartoe? Zuid-Frankrijk. Dat kost heel veel geld. En als u nou vergelijkt wat dit kost hier vandaag? Alleen de koffie. Ja, en, en, en we, we zitten namelijk maken de uitzending omdat de heleboel mensen zeggen... Goh, het is allemaal te duur, ik kan het niet betalen. Heeft u nog een tip hoe je lekker goedkoop kan genieten? Ja, gewoon dus veel wandelen in het bos en een hond nemen. En dan hoef je geen geld uit te geven. Nou, die hond kost geld. Nou, dat valt wel mee. Okay, en, en, maar door die hond, want ik, ik ben bang voor honden, dus uh, ik heb geen hond. Maar dus als je nog zo'n hond neemt, dan brengt dat rust. En, uh... Ja, heerlijk. Vooral dit bos. Ik, overal uh, kan je ergens anders wandelen hier. Het is nooit te klein. Nee, perfect. Je ziet er echt als een gelukkige man uit. Nou, ik ben ook gelukkig. Nou, dank u wel. Mevrouw Henselmans, merk, ja. je, merk je ook zo dat als dit soort dingen je lukken... dat je ziet, dank u wel, dat je ziet dat mensen dan ook gewoon een stuk gelukkiger zijn? Het is absoluut waar, de voldoening. dat uh, Ik heb uh, jarenlang mensen geïnterviewd met weinig geld ja. die wel tevreden waren. en. Ja gevraagd, hoe doe je het? Wat is je geheim? En die waren actief, ze hadden veel contacten met andere mensen, ze zaten bij verenigingen en ze deden dingen voor andere mensen. Ze deden vaak vrijwilligerswerk, zaten ja. bij een fietsersbond uh, dat, en die contacten, dat maakt dat je vrolijk bent en... Uh, dat kost geen geld, het levert. Oh. Ik zat laatst in de trein ja. en toen zag ik uh, een groepje... Uh, uh, het waren twee mannen met vier of vijf, zes kinderen... en die vertelden dat je ook via de NS-Vrij goedkoop... voor kinderen met de trein kan reizen... en dat ze toen uitstapjes gingen maken. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Je, je hebt die railrunner. Ik ja. moet zeggen dat ik dat niet weet. Onze kinderen ja. zijn groter. En ja. ik, nee, ik wist er mee. Mijn jongs is 19. Maar ik zag ze zitten. En wat ik dus het leuke vond, is die persoon zegt tegen me... We zijn zo die auto gewend. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat door juist de die trein de train... is, is al een uitstapje op zich. Ja. Uh, ook zo'n tip, die meneer zei het al. Uh, fietsen, uh, je kan ook... Als het regent, een soort voorpret hebben door uh, met kinderen te gaan plannen. Waar zullen we heen gaan? Kaarten maken, op de kaarten zoeken. Hoe gaan we dan fietsen? Stel kort, hebt u tips waar mensen op internet kunnen gaan om te kijken? Uh, hebt u een site? Uh, Bespaarboeken.nl uh, Maar daar staan ook recht op geld. Daar kan je uh, checken of je recht hebt op bepaalde vergoedingen. We um... zitten door de tijd, heen. luisteraars. Sorry voor al die mensen die gebeld hebben en de telefoon die niet werkte. Dank mevrouw Hessemans, dank alle deelnemers, luisteraars. En natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke oproep. Op onze website primtime.nl kunt u een heleboel reacties lezen, foto's bekijken alles wat u wilt nog inbrengen. Redactie Fatima, Baja, Mario, Zuilen, Nick, Hartbes, Marianne Bakker en Rienaars, die ook regie deed. Productie Hans, Vint en Momoza Techniek, logistiek en transport Kees de Hoop. Zometeen door Ad Megens, daar naar de Varen met de gids.fm. Luisteraars, het doet me iedere keer weer deugd wanneer u zo. Zomaar zaadbelt en tips geeft. U maakt mijn dag echt mooier en vrolijker. Dank u wel. Geniet iedereen van het mooie weer. Tot morgen. En luisteraars, bij dit weer, denk ik altijd aan dit liedje. Dus dat is de enige reden waarom we het draaien. Tot morgen. Nummer Dag. Ik moest zeggen, leggen. Iets wat Kupito wel Dat ze mee meteen. It's Dan kom je tot.